8 uur. Het NOS-journaal. Meegens. Megens. De grote ROC's Rotterdam onderzoeken fusie. Beediging Venezolaanse president Chavez uitgesteld. En Kerk vindt ophangen foto's van uitschrijvers geen goed idee. De twee Rotterdamse ROC's Zatkin en Albeda College overwegen samen te gaan. Vervolgens willen ze zich opsplitsen in zeven aparte zelfstandige scholen. Die scholen moeten aparte vakcolleges worden voor bijvoorbeeld techniek, zorg en ICT. Schooltypes zoals de vroegere MTS en de MEAO keren terug door de splitsing. De Rotterdamse ROC's hopen dat de opleidingen zo beter aansluiten bij de beroepspraktijk. Bovendien wordt de bureaucratie minder. De voorzitter van het albeda College zegt dat de scholen te ver zijn doorgeschoten in de complexiteit van de organisaties. Aan beide Rotterdamse scholen studeren zo'n 20.000 mensen. President Chavez van Venezuela is niet op tijd hersteld om morgen te worden beëdigd voor een nieuwe ambtstermijn. Dat heeft een woordvoerder van de regering gezegd. Chavez is vorige maand in Cuba geopereerd aan kanker. Daarna is hij uit beeld gebleven, volgens de officiële berichten, door complicaties na de operatie. De president had het parlement gevraagd om op een later moment te mogen worden beëdigd. Het parlement heeft zijn verzoek goedgekeurd. De nieuwe datum voor de beediging is nog niet bekend.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 Het gesprek van anderhalf uur wordt volgende week donderdag uitgezonden... onder meer via de website van de Oprah Winfrey Network. De Rooms-Katholieke Kerk vindt het geen goed idee dat een pastoor in Tilburg... foto's en namen wil ophangen van mensen die zich willen uitschrijven als lid van de kerk. Dat stelt de kerkleiding op zijn website. Het plan van de pastoor wordt onwenselijk en juridisch niet geoorloofd genoemd. De pastoor wil de foto's en namen ophangen... zodat parochianen voor hen kunnen bidden en proberen hen naartoe over te halen bij de kerk te blijven. In Groningen is vannacht een vrouw van 43 door geweld om het leven gekomen. Volgens de politie is het slachtoffer een prostituee. De vrouw werd gevonden in een pand in de rosse buurt van Groningen. Verderop in de straat is een mes gevonden... maar het is niet bekend of dat met de zaak te maken heeft. Het is nog onduidelijk wat er met de vrouw is gebeurd. De dader is voortvluchtig. Een Amerikaans particulier bedrijf... heeft oud-gevangenen van de Abu Ghraib-gevangenis in Irak... een schadevergoeding betaald. Er is ruim 5 miljoen dollar verdeeld onder 71 oud-gedetineerden. Dat is de uitkomst van een schikking die de partijen in oktober hebben gesloten, maar die nu pas naar buiten is gekomen. De advocaten van de ex gevangenen beschuldigen diverse particuliere beveiligers en detentiecentra ervan te hebben gemarteld. Het bedrijf dat nu geld heeft uitgekeerd leverde tolken die werden ingezet bij ondervragingen. De zaak is de eerste die daadwerkelijk geld oplevert.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 De voormalige Amerikaanse VN-ambassadeur Richardson heeft in Noord-Korea aangedrongen op een einde aan de raketlanceringen en nucleaire proeven. Ook heeft hij het land gevraagd om opener te staan tegenover mobiele telefonie en internet voor alle inwoners. Zijn opmerkingen zijn opvallend omdat hij naar eigen zeggen op privébezoek is in het land. Hij is er samen met een topman van Google. De Amerikaanse regering noemt de timing van het bezoek niet handig omdat de spanningen zijn opgelopen na een raketlancering van Noord-Korea.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 Het weer vanochtend bewolkt, af en toe regen. Vanmiddag overwegend droog, behalve in het zuidoosten. Daar blijft het regenachtig. Het wordt vandaag zo'n 8 graden. Ook morgen bewolkt, met af en toe motregen en het wordt dan iets kouder. AMB verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn niet langer dan normaal op woensdag. Vooral veel dagelijkse files. Wat opvat is de ring A10-zuid naar west richting Zaanstad. Daar is een ongeluk gebeurd. Tussen Watergraafsmeer en Osdorp 9 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. De verkeer richting Zaandam kan beter omrijden via de Zeeburgertunnel. Ook een ongeluk op de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Ewijk en Ravenstein 11 kilometer. Het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Want tussen Ravenstein en knooppunt Paalgraven is de weg dicht. Verkeer richting Den Bosch of Eindhoven kan ook omrijden. Dat kan vanaf knooppunt Vaalburg, volgt dan de borden Rotterdam over de A15 en dan de A2. En door dat ongeluk loopt het ook vast aan de andere kant op de weg van de A50, Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en Ravenstein 4 kilometer. En ook op de A326, Wijger richting Bankhoef, richting de A50. Voor knooppunt Bankhoef 4 kilometer.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 Bovendien krijgt u nu vier jaar gratis garantie op de Vito... als u leased via Mercedes-Benz Charterway. Dus wat houdt u nog tegen? Vito, de Mercedes onder de busjes. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Voor het eerst na alle beschuldigingen... en het afpakken van zijn titels geeft Lance Armstrong een interview. Dat doet hij bij Oprah. His name is known around the world. He is one of the greatest that ja. ever lived. En wij praten zo met wielerverslaggever Gio Lippens. Het gaat wat beter met de Viera naar Brussel, dat zei de ns zojuist -so in onze uitzending. Het CDA blijft ontevreden over de gang van zaken rond de hogesnelheidstrein. We spreken kamerlid Sander de al. En zijn naam wordt genoemd. Hij lijkt de droomkandidaat, maar of die het uiteindelijk ook wordt? Ja, nog maar net minister van Financiën en dan al voorzitter van de Eurogroep. Het lijkt te gaan gebeuren voor Jeroen Dijsselbloem. De PvdA-minister is torenhoog favoriet bij de Duitsers en gaat vandaag ook kennismaken in Parijs. Volgens correspondent Chris Ostendorf is het Mark wel zeker dat hij de post krijgt. Ja, ik kan er lang en kort over praten, maar ik, ik denk dat hij het wordt. Uh, maar hij heeft er wel hard voor moeten werken, hoor. Hij uh, is eigenlijk op de top in december uh, is, is het aan, aan bod gekomen, is er over gepraat. En toen hebben de Europese regeringsleiders afgesproken... dat ze er op zich wel wat in zien zitten... dat de Nederlandse minister uh, de baas zou moeten worden van die eurogroep, van die vergaderingen. En meteen daarna is Dijsselbloem aan een grote promotietour begonnen. Dat mag niet zo heten. Het heet allemaal kennismakingsgesprekken. Maar goed, hij is in Berlijn geweest. heeft met de Duitse minister van Financiën, Schäuble gesproken. En die heeft toen gezegd dat die Hollander... zeer competent en gerespecteerd is. Nou ja, dat is natuurlijk een mooie aanbeveling. En met die aanbeveling op zak is hij uh, verder gegaan. Hij is hier in Brussel geweest. Afgelopen maandag was hij hier. Heeft hij met de EU-voorzitter Van Rompuy gesproken. Ook dat is allemaal heel vlotjes verlopen. Hij maakt een, uh, een degelijke deskundige indruk, horen we hier... En gisteren liep het hele team van Dijsselbloem door de straten van Rome. Dus ja, zo word je het. Uh, overal gaan praten, zorgen dat mensen je gaan respecteren. En voor je het weet is hij de speelfiguur in de Europese crisis. We praten erover door met oud-minister van Financiën... en oud-voorzitter van het IMF, Onno Ruding. Meneer Ruding, goedemorgen. Goedemorgen. Maar als je naam te vaak genoemd wordt... we hebben al wat ervaring uit het verleden... dan kon het nog wel eens misgaan. Hoe schat u zijn kans in van Dijsselbloem? Ja, ik geloof dat de kans groot is op dit moment... Uh, als er verder geen vreemde dingen... Gebeuren. U hebt gelijk, je naam moet niet te veel worden genoemd. Maar ja, dat gebeurt uh, her en der in die, in die landen van de eurogroep. Dus uh, ik denk dat dat, dat dat de kans groot is. Uh, omdat men, uh, ja, men moet ook nu binnenkort uh, beslissen. Het heeft al te lang geduurd uh, het, het wachten op een, een nieuwe voorzitter. Kan het nog problemen opleveren in Parijs, denkt u, meneer Ruding. Omdat Nederland nogal streng is geweest. Uh, en Parijs daar niet van gehouden heeft. Van de houding van onder andere minister De Jager... Zou dat nog tot verzet kunnen leiden, denkt u? Ja, dat verzet is er al. Zoals gebruikelijk van Frankrijk. Frankrijk wil altijd iemand hebben die het danst naar de pijpen van Frankrijk. Maar Duitsland is de bepalende factor in feite bij dit soort beslissingen. Omdat het gaat om financiële zaken in de eurogroep. En het voordeel voor een Nederlandse kandidaat... dat is nu Dijsselbloem, maar dat geldt in het algemeen al jaren... dat de Duitsers graag, als ze het zelf niet kunnen worden... ...of willen worden, in dit geval minister Scheuble van Duitsland, dan hebben ze graag dat, ze, dat een kandidaat uit een bevriend land op financieel gebied zo'n post krijgt. En dat, dan denkt men terecht, denk ik, snel aan, aan Nederland. En in dit geval is dat minister Desseldoem, maar dat is het algemeen. Hij komt uit het juiste land, uh, Nederland, naar de Duitse mening en dat speelt een hele grote rol. Ja, want Nederland is een stabiel land, hoor. ook triple-E gerated natuurlijk. En helpt het dan ook dat Nederland vaak aan het lijntje loopt van Duitsland? Of de, de, de lijn volgt? Laat we het vriendelijker uh, ja. zeggen. Ja, nee, dat bedoel ik ook. Dat um, ja, niet aan het lijntje loopt. Want net als in mijn tijd, we waren toch voldoende eigenwijs en onafhankelijk om soms eigen meningen te hebben. Maar Die wijken groot... nooit zo vaak af van Duitsland, nee. hè? Nee. nee, in grote ja. lijnen, en ik vind dat ook heel juist. Is het beleid ongeveer hetzelfde? Het maakt er niet zoveel uit of je een minister hebt van de ene of van de andere partij in Nederland. Dus dat, dat speelt een hele grote rol en dat, dat helpt dus de heer Dijsselbloem. Het is een functie met prestige en invloed en ik denk dat dat ook heel goed is voor hem en voor Nederland om die post te krijgen. Ja, je leest overal dat men verbaasd is dat hij het nu ook krijgt... omdat hij weinig ervaring heeft. Ja, dat is een feit. En wat dat betreft helpt het enigszins, denk ik inderdaad... dat hij van een uh, partij, links van het centrum is, sociaal-democratisch... dat zo de Fransen uh, prettiger vinden... hoewel de Fransen slim genoeg zijn om te weten... dat je niet alleen moet kijken naar de kleur van een partij... maar ook naar het standpunt standpunten van een land of van een minister... Mm -hmm. En um, nou ja, daar zullen de Fransen niet zoveel plezier aan beleven. Dus uh, denk ik in dit geval, uh, omdat uh, nou, ik aanneem, Dijsselbloem zijn eigen lijn houdt... Uh, dat hoop ik tenminste en niet uh, door de knieën gaat voor Frankrijk. Want... Ja, maar dat is wel interessant wat u zegt, meneer Dring. Want, um, u zegt, ja, ik hoop dat Dijsselbloem stand houdt. Um, in hoeverre kan hij als um, Nederlandse minister, wat hij blijft... ook de Nederlandse belangen verdedigen in een positie... waar hij um, ja, ook de partijen moet verenigen? Dat is altijd, dat is waar, dat is altijd het nadeel van het krijgen van zo'n voorzittersrol. Ik heb dat zelf ervaren bij het Internationaal Monetaire Fonds vroeger. Um, dat je moet iedereen een beetje tevreden proberen te houden. En um, dat is hier, het kan een gevaar zijn voor het goed uitdragen van de Nederlandse positie. Welke gevaren ziet u daar? Um, nou ja, dat je soms een, een compromis moet bepleiten als voorzitter, wat niet helemaal in het belang is van je eigen land. Um, uh, dat je water en wijn moet doen op financieel gebied... door uh, concessies te doen aan de zogenaamde zuidelijke landen. Mm -hmm. Dus ik zie, ik zie twee, twee gevaren. Ze zijn niet immens groot, maar de ene is, is dit... dat je niet meer de belangen van je eigen land voldoende kunt behartigen... en het tweede gevaar is een heel ander. Dit is zeer tijdrovend en uh, ik denk dat het een groot... Uh, ja, dat is een bezwaar wanneer je een zeer drukke baan hebt in het Binnenland... als minister van Financiën... Uh, met alle discussies over bezuinigingen, et cetera... dat zal ja. nog jaren duren, dat is een, een handicap. Dat moet hij zelf weten, of hij dat kan combineren. Maar dat, dat, is, een, dat is een complicatie. Maar dat, dan zou hij dus bijvoorbeeld uh, minder kunnen ageren... tegen de Nederlandse bijdrage aan Europa? Minder zoals hij dat nu doet? Um, ja, dat is, dat, dat is inderdaad een, een voorbeeld. Zo zijn er meer. En uh, nou kun je natuurlijk ook door anderen laten doen. Uh, dat, dat, kan, dat zal dus zeker dan gebeuren door de minister-president Rutte. <coughs> um, dus ja, je kunt de taken verdelen... maar um, je moet als voorzitter een keer ja, meer diplomatieke gave te toons, uh, spreiden... Um, bij het vinden van een compromis. als je natuurlijk geen oplossing kunt vinden als voorzitter... dan zeggen je op lange termijn, ja, uh, die man die, die bereikt niks. Ja. Daar twijfel ik overigens niet aan, het geval van Dijsselbloem. Maar dat is het andere risico dat je natuurlijk op je neus valt. En um, als er voortdurend ruzie blijft... ...komt in zo'n ja, landen. Het heeft een groot afbraakrisico. Ja, dat heeft, dat, iedere, iedere hoge boom vangt veel wind. En, en, en dat heb ik zelf gemerkt, maar dan moet je tegen kunnen. Alleen in zijn geval is het natuurlijk niet gebaseerd op een lange ervaring. Dus en ik hoop dat dat goed gaat. Niet dat ik daar aan twijfel, maar het is inderdaad nogal, nogal een verrassend snelle ontwikkeling. Onderhouding, dank voor de bijdrage weer. Oud-minister van Financiën en oud-voorzitter van het INF. De Vira, hoge snelheidstrein richting Brussel, rijdt vandaag op tijd. Mm, dat is nog niet uh, heel lang zo. NS High Speed belooft beterschap, ziet dat het wat beter gaat. Maar cda kamerlid Sander de Rouwen heeft wel wat kritische opmerkingen nog steeds. We spreken hem zo. Eerst de verkeersinformatie. We weten maar op Bruggemans over de vertraging op de weg. Ja, dank je Marcel. We hebben nog steeds flink wat vertraging door ongelukken op de ring A10 zuid naar west richting Zaanstad. Daar staat inmiddels 13 kilometer file door dat ongeluk voor Osdorp. De rechterrijstrook is dicht en het verkeer richting Zaandam kan beter omrijden via de Zeeburger Tunnel. En ook op de A50 Arnhem richting Os staat inmiddels 11 kilometer voor Ravenstein. Ook een ongeluk daar. De weg is dicht tussen Ravenstein en knooppunt Paalgraven. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook. Maar het verkeer richting Den Bosch of Eindhoven kan ook omrijden. Dat kan vanaf knooppunt Valburg. Volgt dan de borden Rotterdam over de A15 en dan de A2. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is 16 minuten over 8. Oprah Winfrey geeft donderdag 17 januari een exclusief interview. Want dan spreekt ze Lance Armstrong. In dat interview zal hij ingaan op de dopingbeschuldigingen... van het Amerikaanse antidopingbureau USADA. In oktober beschuldigde het bureau de oud-wielrenner van het opzetten... en uitvoeren van het meest ontwikkelde dopingprogramma in de sporthistorie. Gio Lippens volgt dit verhaal al lang, al heel lang, Gio. Um, wat denk je? wat gaat nou, Armstrong hij... vertellen aan Oprah? Ja, wat gaat hij vertellen? Uh, laten we eerlijk zijn, uh, Oprah Winfrey geldt nog niet bepaald. als de bloedhond van de Amerikaanse televisiejournalistiek. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze hem echt het vuur heel na aan de schenen gaat leggen. Misschien aan heeft hij daar ook kant... voor haar gekozen, kan ik me voorstellen? 100 daar, daar, daar durf ik echt wel een weddenschap op af te sluiten. Dat hij in ieder geval weet dat hij het mee kan regisseren, dit gesprek. Uh, maar nu is de vraag natuurlijk, wat gaat hij vertellen in dat uh, verhaal? Want we weten allemaal, uh, dat is de afgelopen weken naar buiten gekomen... dat hij toch overweegt om nou ja, te bekennen, gedeeltelijk of geheel. En uh, ja, hij zal ongetwijfeld nu koortsachtig met zijn advocaten overleggen... over de manier waarop hij dat gaat doen... En het ligt dus heel erg aan Armstrong wat er uiteindelijk uit dat interview gaat komen. Want ja, Oprah Winfrey kennende gaat ze vooral in op het gevoel op uh, de afgelopen periode hoe moeilijk het was voor Armstrong. Je hoorde het net al even in dat hele korte fragmentje dat we lieten horen. Dat ze zegt, ja, one of the greatest sportsmen uh, in the world. Nou ja, dan weten we het wel. Ja. Gio, wat, wat zou de reden zijn dat hij wat gaat zeggen? Tot nu toe heeft hij gezwegen hè, over alles. Hij heeft alleen gezegd dat hij zijn tijd doorbrengt met zijn familie onaangedaan. Wat zou zijn doel kunnen zijn? Want dat kwaad is al geschied natuurlijk. Al zijn titels is hij al kwijt en zijn sponsors ook. Ja, maar laten we eerlijk zijn. Uh, kansberekening. Dat is toch wel een van de belangrijke dingen uh, waardoor Armstrong nu gaat praten. Uh, dat is ook de afgelopen weken naar buiten gekomen. Hij uh, heeft natuurlijk een aantal claims boven het hoofd hangen. Uh, hij wil, aan de andere kant wil hij ook zo graag weer verder gaan met sporten. Ja, hij is inmiddels al op leeftijd, maar hij loopt uh, marathons, uh, de, werkt triathlons af. Dat wil hij graag gaan doen. En uh, dat, dat is onmogelijk op het moment dat hij uh, levenslang of dat hij wereldwijd geschorst is. En ja, die claims met name ook, van, die probeert hij op deze manier toch enigszins ja, in een uh, uh, ja, pakketje te krijgen. Dat, dat, dat hij in ieder geval kan gaan praten met de bedrijven die geld bij hem claimen over een regeling. En vandaar ook dat hij waarschijnlijk nu gaat uh, bedenken, uh, ik ga gedeeltelijk bekennen en dan maar eens zien wat er verder gaat gebeuren. Hmm, nou, met het verstrijken van de tijd... wordt het verhaal over Armstrong steeds pijnlijker. Hè? Want uh, hij blijkt nu ook geld te hebben geboden aan USADA. Hoe zit dat? Ja, dat is een opmerkelijk verhaal. Kwam gisteravond kwam dat naar buiten. Uh, uh, Travis Tiger, dat is de grote baas van USADA... de man die Armstrong uiteindelijk ja, ten val heeft gebracht... die vertelt uh, morgen nacht, dus komende nacht... in een Amerikaans programma op CBS dat Armstrong via een tussenpersoon in 2004 een kwart miljoen dollar heeft aangeboden aan USADA. Vergelijk dat maar met de schenking die hij heeft gedaan aan de UCI... en die in de tijd door voorzitter Hein van Brugge van de UCI in dank is aanvaard. Nou, Tiger heeft heel verbaasd gereageerd. Die heeft ook gezegd, er is geen sprake van dat ik geld aanneem van een van de sporters... want wij zijn er juist om doping op te sporen in de sport... en wij moeten daar onafhankelijk in blijven. Is het niet vreemd dat hij dat pas na negen jaar bekend maakt eigenlijk? Ja, dat zou je vreemd kunnen noemen. Uh, het zou in hun eigen belang zijn geweest, het belang van USADA... om dat al meteen bekend te hebben gemaakt. Zeker op het moment dat Tiger nogal van Leertrok tegen de uh, UCI... tegen Hein Verbrugge, Brugge, dat ze wel geld van Armstrong hadden aangenomen. Maar blijkbaar heeft hij dat niet opportun gevonden... en heeft dit weinig met de zaak te maken gehad. Mm. Dus uh, ja, in, in hun zaak, het zaak over het dopinggebruik van Armstrong... Ja, kwam dit verhaal natuurlijk uh, niet gelegen, niet ongelegen. Uh, ze, ze, ze hebben er niks mee gedaan. Het ja, dat zegt wel iets over um, ja. de, de state of mind van Armstrong. Laat ik het zo ja. maar omschrijven. Wat hij wat dacht te kunnen doen allemaal. Nou, het geeft uh, het gevoel van onaantastbaarheid uh, weer wat, uh, wat Armstrong al die jaren heeft gehad. Het feit dat hij dacht dat hij inderdaad boven de wet stond. En, en ja, het feit dat hij ook wel heel goed besefte dat hij een icoon was in de topsport. En dat hij uh, links en rechts ook een beetje met geld kon gaan smijten om uh, nou ja, laten we zeggen, uh, de mensen om hem heen te masseren. Mm. Dat is bij de UCI gelukt, dat lukte bij USA dan niet. Gio Lippens, dank je wel weer. We gaan naar Maino Remmers. Hij is in Rotterdam per rond treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel gaat via Rotterdam. En de Vira had wat opstartproblemen. We zeggen het voorzichtig. Zijn er uh, vanochtend vertragingen, Maino? Nee, vanochtend reed hij keurig op tijd. En dat heeft directeur Dupus ook kunnen zien. Met een, een heel enthousiaste conducteur. Met een flitsende stropdas in de kleuren van de trein. Uh, ja, de politiek wil dat, dat u een beetje onder curatele komt, hè? Nou, we liggen natuurlijk onder het vergrootglas van onze reizigers en ook van de politiek. Uh, daar nemen we rekenschap van en wij werken er samen met onze mensen kei en kei aan om te zorgen dat de stijgende lijn die we hebben kunnen neerzetten, dat die zich ook doorzet. Nou, begrijpt u dat, dat dat vanuit de Tweede Kamer nu dat, dat geluid op komt zetten? Nou, ik begrijp die aandacht vanuit de politiek, snap ik heel goed. Ja. En daarom werken we er ook heel hard aan met onze mensen om te zorgen dat die uh, verbeteringen zich doorzetten. U zegt het vergrootglas ligt er toch wel op. Ja, dat, dat, maar, maar natuurlijk, voor zo'n belangrijke verbinding... Uh, snappen wij dat er extra aandacht is. Die hebben we natuurlijk van onze reizigers. Die laten weten als het niet goed is. Ja. Uh, gelukkig hebben wij de eerste maand 110.000 uh, reizigers weten te vervoeren. Dat is ondanks... De is dat boven verwachting ja, toch is, al wel? Ondanks de opstartproblemen is dat conform verwachting. Dus dat geeft vertrouwen voor de toekomst. Uh, we zien ook de stijgende lijn van, uh, van de punctualiteit. Dat geeft ook vertrouwen, maar we zijn er nog niet. We gaan gewoon keihard door om die lijn verder door te zetten... en uh, de maatregelen verder door te voeren we maar eens gaan luisteren uh, ja, wat het idee uh, uh, dan is uh, vanuit Politiek draag. Haag. Marno Remmers in Rotterdam met Jan-Willem de Hij is uh, de, voorzitter, of de directeur van NS High Speed. Komen we zo bij je terug Marno. Want we praten door met Sander de Rauwe, Tweede Kamerlid voor het CDA. Meneer Rauwe, welkom in de uitzending. Goedemorgen. Een maand lang de vira naar Brussel en um, ja, toch nog steeds wel problemen. Dat merken we ook als we het woord vira intoetsen op Twitter. Dan komt er een hele stroom aan um, reacties, uh, commentaar van reizigers, onder andere over dat de vira nog vaak te laat is. Um, gaat wel iets beter, horen wij, meneer Siebers zeggen. Hoe kijkt u tegen de problemen aan? Ja, het gaat iets uh, beter, dat uh, hoor ik hem ook zeggen en dat zie ik ook wel terug bij de reacties. Uh, maar dat is me goed ook, want uh, we komen van 50%, althans de Vira, van punctualiteit. Ze zitten nu uh, volgens hun eigen zeggen op 75%, mm -hmm. maar ik wil u wel meegeven dat er een afspraak is dat het niet 75% is, dat het niet 50% is, maar 95% is die op tijd moet rijden. Dus ze hebben nog wel een weg hebben we hele weg te gaan. Kijk, kinderziektes, dat neem ik niemand kwalijk. Dat, dat hoort er gewoon bij. We zijn nu een maand verder. Staatssecretaris Mansveld die heeft in december nog gezegd... het is veel te vroeg voor conclusies. Maar ik zou zeggen, ze mag inmiddels wel uit haar winterslaap komen. Want de problemen houden gewoon echt aan. Er zitten nog ver beneden de afspraken die zij gemaakt heeft... met de Vira hieromtrend. Vindt u dat de staatssecretaris, meneer de Rauw, iets te verwijten valt? Nou, er zijn twee punten. Eén, ik heb haar de afgelopen weken niet gehoord toen de problemen een aanbleven. Zij heeft aanvankelijk de kritische Kamerleden gezegd, uh, jullie trekken te snel conclusies. Nou, ik denk dat die kritische Kamerleden inmiddels gelijk hebben gekregen. Maar wat ik haar ook verwijt, is dat zij begin december met stomen kokend water uh, trots bekend heeft gemaakt dat er een akkoord ligt en dat er gereden kon worden. Dat zij op 3 december ons een brief presenteerde en dat vanaf 9 december gereden moest worden. Nou, dan vraag ik mij nu wel af, was zij op dat moment wel in charge, was zij wel goed voorbereid op deze grote Operatie, Want we zien nu, en dat zie ik de heer Sibos ook zeggen... ja dat zij niet de tijd hebben gekregen om hun klanten fatsoenlijk en goed te informeren. En neemt u van mij aan, als je klanten niet goed en fatsoenlijk informeert... Ja, dan worden ze wel kritisch. Mm, ja, dat, dat heeft hij inderdaad uh, gezegd vanochtend uh, in het Radio 1 journaal Hij heeft ook gezegd, we wilden zelf ook graag snel uh, gaan rijden. En we hebben de operatie goed kunnen voorbereiden. Dus het zat er met name in die communicatie... Maar verder, um, ja, zei hij eigenlijk, constateerde hij eigenlijk... Dat, dat je altijd kinderziektes hebt en dat die nu um, snel worden opgelost. Wat vindt u daarvan? Ja, dat herken ik ook wel. Alleen de vraag is, hoe lang duren kinderziektes? Kijk, de eerste weken zijn er opstartproblemen. Dat zal kennelijk zo zijn. Wat even vergeten wordt, is dat de Vira al uh, lang heeft mogen testrijden. Een jaar lang. En kennelijk heeft de staatssecretaris zelf de conclusie getrokken... begin december, dat ze los konden. En uh, we stellen nu vast, een maand later... dat zij nog steeds ver onder de streefcijfers zitten... Mm. van 95 functionaliteit. Dus mijn stelling is, deze staatssecretaris moet uit haar winterslaap komen. Moet de Kamer gaan informeren, wat mij betreft... tot aan de zomer elke maand... over echt de cijfers ja, die er nu dan, zijn. Dan toch nog eventjes terug naar meneer Siebers... de bestuursvoorzitter van NS Highspeed. Want die zegt dus dat hij goed voorbereid is op de operatie. En, um, want u heeft het ook over de punctualiteit... en niet zozeer dan over de communicatie richting reizigers. Want daar zit het dan, dan in. Als uh, NS Highspeed richting bijvoorbeeld de staatssecretaris zegt... wij zijn er klaar voor. Wat, wat kan de staatssecretaris dan anders doen op dat moment? Nou, bijvoorbeeld uh, hen houden aan de afspraken die ze gewoon zelf getekend hebben. Mm -hmm. Want uh, de afspraken zijn 95% punctualiteit. En als, hij, uh, als er nu wordt gesteld, ja, het gaat steeds beter. We zitten op 75%. Nou, één wil ik dat dan sowieso wel eens even zien. Dus ik vind dat de staatssecretaris dat moet gaan opvragen, die gegevens. En ook moet delen met het parlement... zodat wij als controleur ook gewoon eens even mee kunnen kijken. Maar twee, zij heeft eerder al aangekondigd... als het niet goed gaat, heeft hij gedreigd met hen het gesprek aan te gaan. Nou, uh, we stellen nu een maand later dat nog steeds die strijfstevens niet gehaald worden. Dus ga dat gesprek maar aan, vraag die gegevens maar op... en ga ook maar inventariseren waar nu de problemen zitten. Want ik hoor ook softwareproblemen... waarvan ik me niet kan voorstellen dat het directe kinders zijn... want die doen ze er nog steeds voor tot op de dag van vandaag. Maar u vindt dat ze veel eerder aan de bel gaan moeten trekken... dat gaat niet een maand mogen duren, vindt u? Nou, dat zijn twee centrale uh, kritiekpunten van mij. Ten eerste uh, stel ik gewoon vast... dat uh, niet voldaan wordt aan de afspraken die gemaakt nee, zijn. Ja, en ten tweede we. heb ik een vraag aan de staatssecretaris. Van mooi dat u begin december duidelijk maakte dat er een deal was. En dat was ook goed, want nogmaals... Uh, een snelle verbinding, dat uh, juicht iedereen toe. Maar het moet wel een goede verbinding zijn. En als ik ook nu hoor dat uh, reizigers niet goed geïnformeerd konden worden... door die druk, ja, dan is wel een van mijn vragen aan de staatssecretaris. Heeft u in december niet een te grote broek aangetrokken? En was het niet verstandig geweest om iets Later, maar dan wel veel beter van start te gaan met de Vira. Want een slecht begin is wel een heel uh, vervelend begin... Ja. voor deze nou. op zich goede en belangrijke verbinding. Zullen wij nog even teruggaan dan, uh, meneer de Rauwe? Uh, dank voor uw bijdrage naar meneer Siebers uh, van uh, NS Highspeed. Want we zijn eigenlijk wel benieuwd. Uh, wat zijn reactie hierop is, Marno. Op, ja. Nou, hij heeft het min of meer al gezegd, hè. Uh, we begrijpen dat het vergrootglas erop ligt. Of is het ook een beetje een politiek spel, wat ik nu hoor? Nee, ik, ik vind dat uh, uh, wij uh, de, de, de taak hebben om te zorgen dat onze treinen goed op tijd rijden. Uh, ik heb gezegd, we hebben de eerste week uh, met inderdaad die opstartproblemen... die de, de heer de Rauwe ook noemde, te kampen gehad. Uh, daar hebben we direct met onze Belgische collega's maatregelen opgenomen. Daar zien we de effecten van, die zagen we in de eerste week... en dat zien we zich gelukkig doorzetten. Maar we het moesten zijn... aanvankelijk op het matje komen hè, in België in Brussel... Of, of, of was dat iets te heet opgediend? Nee, we werken daar heel goed mee samen en uh, ik denk dat, uh, dat dat het is opgediend. Uh, ik wil er nog aan toevoegen dat we er nog absoluut niet zijn. Uh, die verbetermaatregelen hebben effect, maar daar moeten we gewoon keihard mee doorgaan. Dat doen we samen met onze Belgische collega's, maar ook samen met Infraspeed, de bouwer van de lijn en ProRail. En daar gaan we gewoon mee verder om die lijn die we nu hebben, uh, die opstijgende lijn, uh, de opgaande lijn, om die door te zetten. Want die softwareproblemen, die, die, daar, dat, dat is wel op te lossen. Dat, dat gaat ook beter. Nou, je, ziet, je ziet met een nieuwe trein op een nieuwe lijn... met een uh, nieuwe dienstregeling... Zie je, steeds meer, uh, zie je steeds nieuwe dingen naar boven komen in het begin. Dat wisten we van tevoren. Daar breid je zo goed mogelijk op voor met allerlei scenario's. Maar dan kom je toch soms nog nieuwe dingen tegen. Dat hebben we in het verleden ook gezien. Daar uh, uh, hebben we dus de maatregelen opgenomen. En dat, die maatregelen geven vertrouwen. Maar die moeten we gewoon nog doorzetten, want we zijn er nog niet. Nee, want ik heb vanochtend zelfs nog gehoord... buiten de om, was dat, dat er zelfs nog ergens een gsm-mast is omgewaaid. Ja, dat gebeurt ook. En dan heeft de trein ook geen contact. En dan remt hij ook automatisch. Dat soort dingen. Maar er wordt hard aangewerkt. Wetenschap wordt beloofd in Rotterdam. Spoor 10b. En er is vanochtend Mino remmers. We blijven in Rotterdam ook na half negen. Want twee ROC's in Rotterdam en Rijnmond, Alberda College en Zadkin gaan samen. Dan wordt het wel weer zo'n onderwijskolos. De wenselijkheid daarvan vragen we ons af of dat wenselijk is. Maar ze gaan zichzelf dan ook weer opsplitsen. We gaan uh, spreken zo dadelijk na half negen... met de voorzitter van het College van Bestuur van Zatkin. Luc Verburg is dat. Blijft u luisteren.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 Radio 1 Het NOS-journaal. Inspectie voor de Gezondheidszorg gooit het op een akkoordje met Jan Steur, zegt het CDA. En Chavez, de president van Venezuela, wordt op een later moment beëdigd. Half negen is het geweest. Goedemorgen, ik ben Dorald Negens. De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het op een akkoordje gegooid met de neuroloog Jan Steur. Dat zei CDA-tweede kamerlid Omtzigt in het Radio 1-journaal.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 De CDA leidt het allemaal onder meer af uit het feit dat er nog in 2006 een verklaring omtrent gedrag is verstrekt aan Janse Steur. Het CDA wil een spoeddebat met minister Schippers over de zaak Janse Steur. President Chavez van Venezuela is nog te ziek om morgen te worden beëdigd voor een nieuwe ambtstermijn. Chavez had vanwege complicaties na een operatie tegen kanker aan het parlement gevraagd om op een later moment te mogen worden beëdigd. Correspondent Mark Bessems. Het parlement heeft dat verzoek goedgekeurd en zegt dat hij alle tijd kan nemen die nodig is om beter te worden. Maar de oppositie noemt het uitstel ongrondwettelijk en vindt dat de parlementsvoorzitter de taken van Chavez in ieder geval tijdelijk moet overnemen. Een nieuwe datum voor de beëdiging van Chavez is nog niet bekend. In Belfast hebben demonstranten voor de zesde nacht op rij brandbommen naar de politie gegooid. De pro-Britse betogers eisen dat de Britse vlag weer dagelijks wordt gehesen. De gevechten waren afgelopen nacht minder hevig dan vorige nachten. Toch blijft het voor de politie moeilijk om de rellen in de kiem te smoren, zegt deze Ierse premier Kenny. It's very difficult for the PSNI, the police force, to be able to deal with it because it's very disparate. Uh, and there, there isn't any formal uh, driving, uh, driving force behind it, as it were. It is een an involvement of numbers of, of young people uh, in a particular area in Belfast. De gemeenteraad in Belfast besloot in december om voortaan alleen bij feestdagen de Britse vlag te hijsen. Vandaag gebeurt dat voor het eerst sinds dat besluit werd genomen vanwege de verjaardag van Kate, de vrouw van Prins William. Zij wordt vandaag 31. Lance Armstrong reageert volgende week donderdag voor het eerst op het dopingschandaal waarin hij is betrokken. En dat doet hij in een interview met Oprah Winfrey. In een aankondiging staat dat tijdens het interview alles aan hem gevraagd mag worden. Wielenverslaggever Gio Lippens betwijfelt.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 Van antidopingbureau USADA. En dat is zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Geleidelijk gaat vandaag en morgen het weerbeeld veranderen. Het grijze en relatief zachte weer van de afgelopen weken maakt plaats voor zonnige perioden en lichte vorst. Vanochtend trekt een koufront over het land. Het is dus bewolkt en er valt motregen en regen. Tegen het eind van de ochtend wordt het in het noordwesten droog en later breekt ook af en toe de zon door. In de loop van de middag wordt het overal droog, al kan het in het uiterste zuiden en oosten lang duren. Het blijft daar dan ook tot aan de avond bewolkt. Met het droog worden draait een matige zuidwestenwind naar het noordwesten. De temperatuur varieert vanmiddag van 6 graden in Zuid-Limburg tot circa 8 in de rest van het land. Vanavond en vannacht neemt de wind wat af bij een afwisseling van wolkenvelden en enkele opklaringen. Lokaal kan een mistbank ontstaan en de temperatuur daalt met 2 tot 4 graden. Morgen overdag zijn er naast wolkenvelden ook zonnige momenten. Smiddags neemt vanuit het noorden de bewolking toe en volgt een beetje regen. Het wordt morgen een graad of zes. Vanaf vrijdag doet de temperatuur een stapje terug. Het is dan overdag nog amper boven nul en het vriest in de nacht licht. Wel blijft het overwegend droog met regelmatig zon. ANWB Verkeersinformatie. De dagelijkse files zijn niet langer dan normaal op woensdag... maar ongelukken veroorzaken veel vertraging... Ook een gestrande auto op de A2, Den Bosch richting Eindhoven... tussen Vught en Bokstel, 5 kilometer. Van de ring A10 uh, Zuid, richting Den Haag. Daar staat voor oud 12 kilometer door een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A50 Arnhem richting Eindhoven, tussen knooppunt Valburg en knooppunt Va Paalgraven... 12 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Verkeer richting Den Bosch of Eindhoven kan ook omrijden. Volgt dan de borde Rotterdam over de A15 en dan de A2... Ook aan de andere kant op de A50 loopt het vast. Eindhoven richting Arnhem voor Ravenstein 5 kilometer. En op de N326 Nijmegen richting de A50 voor knooppunt Bankhoef 5 kilometer. Ga je jezelf weer teleurstellen met een goed voornemen dit jaar? Als je echt wilt afvallen, moet je het gewoon doen.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 Goedemorgen, het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Twee Rotterdamse schoolreuzen denken erover om samen te gaan. Samen zullen ze dan niet doorgaan als één gigantische mbo-school. Nee, het doel is om te komen tot ongeveer zeven kleinere... gespecialiseerde mbo-colleges. Elk met een eigen zelfstandig bestuur. Een van die twee reuzen, huidige reuzen, is het Zatkin College. En Luc Verburg is daar de voorzitter van voorzitter van het College van Bestuur. Meneer Verburg, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat een, een stap terug? Terug naar hoe het vroeger was? Uh, nee, dat is denk ik een combinatie van uh, wat elementen van vroeger uh, uh, met uh, uh, wat verworvenheden van vandaag de dag. En in die combinatie het midden vinden tussen uh, herkenbaarheid, um, efficiëntie, kwaliteit ja. en omvang. Ja, want MTS en MEAO bijvoorbeeld komen dan terug? Nou, ik zou niet willen zeggen dat die woorden terugkomen, maar wel het feit dat je hele herkenbare eenheden hebt waar uh, niet uh, een, in grote breedte een grote diversiteit aan opleidingen wordt aangeboden, maar waarbij een veel homogene uh, set aan opleidingen plaatsvindt en dus ook homogene groepen hebt waar het gaat om, uh, om leerlingen. Kunt u eens uitleggen, meneer Verburg, aan onze luisteraars en aan ons wat, wat u precies gaat doen? Uh, hoe gaat het eruit Misschien met een concreet voorbeeld van een opleiding. Nou kijk, het allereerste wat we concreet gaan doen is de komende drie maanden dat we een onderzoek gaan uitvoeren om te kijken of dit allemaal haalbaar is. Uh, dat is het allereerste wat we gaan doen en wat ja. we hebben aangekondigd, maar... Je gaat natuurlijk niet kijken naar haalbaarheid als je niet een, een, een goed gevoel hebt en al onderzoek hebt gedaan naar de mogelijkheden daarvan. En wat het uiteindelijk gaat worden, en we zijn bijvoorbeeld rondom de techniekopleiding al veel verder in die verkenning, is dat we zeggen we pakken alle techniekopleidingen van Albeda en van Zadkin, voegen die bij elkaar maken daar een aparte eenheid van. Uh -huh. En die eenheid zal op termijn, wanneer wij denken dat die klaar is, en dat kan 1, 2, 3 jaar duren, gaan we daar een zelfstandige uh, school van maken. Dus dan moet ik denken aan uh, elektroopleidingen bijvoorbeeld. Nou ja, techniek is breder. Hè. Techniek gaat van proces- en maintenance-techniek tot automotive, uh -huh. tot met elektro, metaal. Hè. Dus dat is de breedte van de techniekopleidingen. En dat werd inderdaad vroeger, bij de, bij de oude MTS, werd dat allemaal uh, tegelijkertijd aangeboden. En wat voor probleem gaf dat? Heeft dat gegeven tot nu toe dat het, dat het groot was? Nou, de, de, de, het is minder de, de grootte uh, dan uh, laat ik zeggen, de complexiteit in de grote diversiteit... aan de opleidingen die we bij ons ROC hebben en bij de Alpe daar hebben. Mm -hmm. Maar een van de belangrijke redenen om hier aan te beginnen... is toch ook wel uh, wat vandaag de dag heet macro-doelmatigheid in opleidingslanden. Dat betekent dat wanneer je in een stad twee aanbieders hebt van vergelijkbare opleidingen... wat ga je dan doen? Ga je elkaar dan de tent uitvechten... Of ga je een vorm vinden waarin je zegt, het gaat allemaal om publieke middelen, het gaat allemaal om een relatie met het bedrijfsleven, het gaat allemaal om de kwaliteit van de opleidingen. We gaan dat op een of andere manier, samen gaan we eruit komen. En het gaat om leerlingen familie... die graag een baan willen vinden aan het eind van hun opleiding. Precies, daar gaat het om. Hè. Middelbaar beroepsonderwijs. En... Uh, wij denken ook dat met de eenheden die wij in Rotterdam kunnen creëren... en dat is ook uniek wat dat betreft voor Rotterdam... omdat we erg veel leerlingen uh, uh, hebben in het MBO, onderwijs bij elkaar bijna 40.000... dan kun je ook een slag maken van wat vandaag de dag een breed ROC heet... naar veel specifiekere, kleinere mbo-colleges. Nee. En, en dat brede ROC uh, tot nu toe dan, uh, meneer Verbeur, stond dat dan? Um, ja, dat baan vinden, zoals Lara het zei, uh, de, de toekomst in de weg. Was het, was het niet meer werkbaar? Nee, niet meer goed werken? Nou, nou kijk, dat, dat varieert ook uh, uh, van doelgroep tot doelgroep. Uh, in het Rotterdamse zijn we van mening dat gegeven de specificiteit... Van, van de doelgroepen, veel laag opgeleide jongeren, relatief lager opgeleide mm -hmm. uh, ouders, dat herkenbaarheid van opleidingen een groot, een groot goed is. En ja. hoe, hoe, hoe, hoe, laat ik zeggen, hoe meer gefocust en hoe herkenbaarder de opleidingen worden, ja. hoe makkelijker men weet waar mensen voor moet opgeven. Nee, ik, ik vraag het ook, uh, om, u ja. schrijft zelf in uw persbericht dat het uh, op het ogenblik onvoldoende aansluit bij de onderwijsbehoeften die er heerst in de regio. Nou, wij denken dat dat beter kan. Uh, wij zien bijvoorbeeld dat, en dat heeft ook te maken met... op het moment dat je twee aanbieders hebt... dan krijg je altijd een soort concurrentiepositie. Want ja. gaat de een minder welzijn aanbieden... gaat dan de ander dat u meer doen. U kunt dat. slechtvaardiger worden. Dan kunnen we dat betreft slagvaardiger worden, ja. Goed. Meneer Verburg, hartelijk dank. Voor uw uitleg, Luc Verburg, voorzitter van het College van Bestuur... van het Zatkin College. 12 minuten over half negen. We gaan smullen met spullen. In Las Vegas Pst. wordt de beurs gehouden voor alle nieuwe technologie en gadgets. De consumenten-elektronica-beurs is het. En daar is onze eigen gadgetfreak uiteraard, Roland Stekelenburg. Roland, goedemorgen. Goedemorgen, avond. Goedemorgen. Ja, zo is dat. Hey, um, je hebt de eerste dagen van de beurs meegemaakt. Wat zijn je indrukken? Ja, het is vanochtend uh, begonnen. Althans in onze tijd, voor jullie gisteren. Uh, ja, het is een totaal gekke huis. Je moet je voorstellen dat je hier een... Een, een beurs hebt uh, met een oppervlakte van ongeveer uh, omgerekend 31 voetbalvelden... Uh, met 150.000 bezoekers, 25 kilometer uh, gangpad... Uh, met de hele wereld die zich hier verzamelt... en uh, de nieuwe technologische uh, snufjes allemaal weer presenteert. En dan moet je je ook nog bij voorstellen... dat al die 150.000 mensen waarschijnlijk allemaal minimaal twee telefoons bij zich hebben... een iPad en nog een laptop, waardoor alle mobiele netwerken hier uh, zijn ingestort. Dat is lekker werken. Zeg, Roland, we hebben al pets en smartphones... en 3D-televisies met internet. Wat moeten we nou nog? Nou, er is echt wel een belangrijke trend... die ik uh, uh, ook weer gezien heb vandaag... En... In goed Nederlands heet dat de connected household, dus het, het uh, huishouden waar alle apparaten via internet aan elkaar verbonden zijn. En dan moet je denken aan je thermostaat, de koelkast, de wasmachine die allemaal via wifi met elkaar uh, uh, communiceren. En waarbij je telefoon eigenlijk het apparaat wordt waarmee je al je apparaten in het, in het huis gaat bedienen. Uh, dat zie je hier op de beurs overal. Thermostaten die uh, uh, met apps op je smartphone uh, te bedienen zijn. Ik zei het al, wasmachines, koelkasten, overs, uh, noem maar op. Uh, eigenlijk een, een, een huishouden wat totaal uh, ja, uh, door apps eigenlijk uh, vanaf je telefoon te bedienen wordt. Een hele belangrijke trend. Ik heb er gisteren een beetje opgewonden over een vibrerende vork. Hoeland, die ook ja, te vinden om is. Om je gewicht onder controle te ja. houden. Ja, ze ja, gaat... hebben hem gezien. Vandaag. Heb je hem gezien? Ja. Oh, geweldig. Ja. Want het, het schijnt dus dat dat ding gaat vibreren als je te snel eet. Hè? Dus dat hij. Uh, Merkt op de bewegingen van, van bord naar mond en dat je dan met je telefoon gewoon ja. uh, connect kan zijn en ook kan zien of je te veel hebt gegeten. Ja, er hoort een app bij en die, die kun je dan weer instellen op het aantal bewegingen wat je per dag zou mogen maken. Dus het aantal happen. En op het moment dat je vork daar over die, uh, door jou ingestelde hoeveelheid heen gaat, dan begint hij te trillen en dan zegt hij: Nou, het is wel genoeg uh, vandaag, Lara. Van, denk aan je gewicht, je hebt genoeg gegeten. Uh, ja, nou, dat gaat wel, ja, het is grappig. maar het gaat ook wel ver, want dan zetten we ons bewustzijn toch uit. Dan denken we nou ja, helemaal niet meer uh, zelf na. Deze beurs staat helemaal in het teken van het uh, gebruiken van techniek, ja. elektronica, om jou te helpen. Uh, dus je moet, denk ik, het niet negatief bekijken, maar goed, uh, je vraagt het ook aan de verkeerde persoon hoor, zeg ik er onmiddellijk bij. Mm. Uh, maar techniek kan mensen natuurlijk ontzettend helpen om dit soort dingen onder controle te houden. Op de mm. beurs zie je ontzettend veel gezondheidsdingen. Weet je wel, Hoe kun je je gewicht onder controle houden? Bijvoorbeeld door ook je beweging te monitoren. Hè? Je hebt hier stappentellers die je in je schoenen kunt monteren. Die precies laten zien van hoeveel je per dag beweegt, hoeveel je per dag loopt. Ja. En het blijkt toch ook echt dat voor heel veel mensen dat een enorme... ...hulp is om in de gaten te krijgen hoe ze zich gedragen. Hm. Dus ja, ik zou dat niet te negatief willen benaderen. De techniek kan echt wel mensen helpen om ook gezonder te leven... ...en bijvoorbeeld aan hun gewicht te denken. Ja. Zijn er ook nog Nederlandse bedrijven, Roland, die ons willen helpen? Nou, ik, er zijn een aantal Nederlandse bedrijven. De leukste die ik vandaag tegenkwam was Intrasonics. Dat is een, een vroeger onderdeel van Philips, nu zelfstandig. Die timmeren heel hard aan de weg aan Amerika... Die Watermerken, speelfilms en video. Waardoor eigenlijk de mensen die de rechten hebben van die beelden precies kunnen monitoren waar die beelden worden uitgezonden. Dat is hele slimme technologie. En ja, die, die zijn hier ook op de beurs, net als duizenden Chinese bedrijven, Japanse bedrijven, Koreaanse bedrijven, die allemaal hun nieuwste dingen laten zien. En zo'n zo vibrerende vork, want het laat me toch niet los. Kost dat kost dat veel? Is dat duur? Uh, je kan hier niks kopen, je mag alleen ah. maar kijken. Aha. Maar, de, de, maar de, de, de, ik kan we wel proberen dat voor je mee kan nemen. Nou, doe maar. <lacht> waarom niet? <lacht> nou, ik hoop dat we nog wel mogen bepalen wat wij dan op die vork, uh, wat we eraan prikken. En ja, waarom ja, dat we weten we niet hoor, je weet hè? alleen maar het ja. aantal happen wat jij. Oh, wat gelukkig. Dat stelt ons we enigszins gerust. Nou, Roland, uh, nog heel veel plezier. Gaat wel lukken, hè? Daar. Gaat lukken. Op de 6 mm -hmm. in Las Vegas. Dankjewel. Hey. Droog, heel droog is het in Australië. Vooral op Tasmanië zijn er veel bosbranden. Zomaar eens horen hoe het is. We spreken iemand die er woont namelijk. Eerst verkeersinformatie, Tamara Ja, We hebben nog steeds veel vertraging door ongelukken. Voor de rest zijn de dagelijkse files niet langer dan normaal op woensdag. Een ongeluk in ieder geval op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt, drie kilometer. Daar is de rechte rijst ook dicht. Eerder ook al een ongeluk op de Ring A10... Van Oost naar Zuid richting Den Haag staat voor Oud-Zuid 12 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Een ongeluk op de A35, Enschede richting Almelo. Tussen Enschede West en Delde 3 kilometer. Daar is de linkerrijstrook dicht. En op de A50, Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef 7 kilometer door een aanrijding. De weg is daar wel weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Op het stadhuis van het Noord-Ierse Belfast wappert vandaag de Britse vlag. Tegen gelegenheid van de verjaardag van Kate Middleton, vrouw van Prins William. Maar op normale dagen is die vlag niet meer te zien. En dat leidt al wekenlang tot rellen door pro-Britse jongeren. Er zijn al meer dan 100 mensen gearresteerd en tientallen politieagenten gewond geraakt. A new year in Northern Ireland, but the same old story police on the streets of East Belfast trying to keep the peace. Last night there was anger and violence. Bitter standoffs between protesters and police. Het zo in het een weken. Elke nacht trekken verschillende partijen En zo op om te weken. Om vervolgens trekken verschillende partijen de straat op om te demonstreren, om vervolgens met om een gevecht een raken en met de politie. The protesters then clashed with the police and petrol bombs were met by the firing of baton rounds. Het draait allemaal om een besluit dat een op 3 december vorig jaar. Met 29 voten naar 21, een centuurlijke traditie is geëindigd. Niet no langer zal de Union vlag iedere dag over Belfast City Council. Toen werd besloten dat de Britse vlag alleen nog op feestdagen wordt gehezen op het stadhuis, in plaats van elke dag een omstreden besluit dat tot tijdens de stemming tot protest leidde rondom het stadhuis. Had half the Vooral de unionisten die de Britse identiteit willen houden, zijn erg boos en noemen het een aanval op hun Britsheid. This is Driving away the core of my Britishness. We live in the United Kingdom. The flag of the kingdom is the union flag. No other flag is acceptable. Sinds het besluit zijn er rellen op straat... waarbij het vooral gaat om jonge mensen, aldus de politie. I've seen over the weekend... youngsters, 10, 11, 14, 15-year-olds... in large numbers, without parental control... without any direction... And I'm deeply saddened by that and I think we all are. Maar de politiek wil niet buigen voor het aanhoudende geweld. This is not some kind of people's revolution. People have the right to go to the ballot box if they don't like what they get when they elect their leaders and they have the right to change that. But this is not the way to bring about change in a democracy. De meningen op straat zijn verdeeld. Put the flag back up. Well, you can't justify the police officers getting attacked, this community getting wrecked. Well, at the end of the day they shouldn't have took the flag down in the first place. Eén ding is wel zeker: de weeklange protesten doen het imago van Belfast geen goed. It's doing serious damage to the economy and to the image of our city. We have been renowned across the world for the peace process and for the efforts we have made to get to this stage of sanity. And now it's all been shredded. Belfast. Dus afgelopen nacht was het weer onrustig. We stonden wereldwijd bekend vanwege het vredesproces. Nu is dat imago. Beschadigd, hoorde u deze laatste woordvoerder zeggen. Dan terug naar de Vira. Die rijdt ook vanochtend weer. Je hebt er al veel over kunnen horen in het Radio 1 Journaal. En het is high speed beloofd beterschap. Hoe is het nu, Meino Remmers? Uh, hij komt er net aan. Even kijken, want er, er wordt voor een deel nog met het oude materiaal gereden. Maar volgens mij is dit... Ja, dit is ook nog zo'n oudere. En voor een deel met nieuw... Er vertrok vanmorgen nog een testrit... Jullie zijn ook vieraangangers. Ja, dat klopt. En? Gaat het beter? Uh, zo regelmatig uh, ga ik eigenlijk niet, maar ik heb in ieder geval wel het idee dat ze vaker gaan. Ja. De directeur belooft beterschap vanochtend. Dat vind ik aardig van hem. Ja. Ja. Kinderziektes, er wordt hard aan gewerkt. Er zijn Italianen in de werkplaats. De Belgen helpen mee. Ik vind het fantastisch. Als ze nou ook gewoon de normale trein weer naar Schiphol laten rijden, ben ik helemaal gelukkig. Ah, er is heel veel gemorgen geweest, ook over het grensverkeer, hè? Vroeger kon je met de Benelux-trein snel naar Brussel. Nou ja, snel. Minder snel dan de Vira. Mm -hmm. Ja. Nee, maar deze, de Vira, als die rijdt, rijdt die uh, is fantastisch. Ja. Twintig minuten naar Schiphol, perfect. En jullie moeten erin, hè? Ja, ja we gaan er snel in. Ja. Waarheen eigenlijk? Schiphol dus. Ja. Aan het werk? Ja, aan het werk. Wat dan? Uh, we moeten naar heen voor een afspraak. Oh ja. Dus, uh... ja. Hier ja. staat ook nog, er staan wel meer mensen die... Deze trein naar Schiphol uh, gebruiken om, uh, om er te komen. Ja, vanochtend hadden we inderdaad um, de directeur van NS High Speed. En buiten de uitzending om hebben we er ook nog heel veel vragen aan gesteld. Hè, van ja, je test dat soort dingen toch ruim van tevoren. En dan vertelt hij bijvoorbeeld ook, ja, je loopt tegen hele gekke dingen aan. Die treinen, die rijden met een dataverbinding via het mobiele netwerk. Um, er zijn allerlei restricties, certificeringen als het gaat om, uh, om de veiligheid. En dan zijn er sommige punten waar hij de verbinding verliest en dan zet hij die, die trein stil. En zo kwamen ze erachter dat er gewoon zelfs een GSM-paaltje was omgewaaid. Ja, uh, er was ook al een keer een bovenleiding gebroken. Nou, dat heeft dan helemaal niks te maken met high speed. Dat kan ook gewoon gebeuren. Dus in die zin uh, is het de bedoeling dat die kinderziektes eruit gaan. Um, maar ja, aan de andere kant... Ja als ze echt 95% op tijd moet rijden... Ja, dan hoop je ook dat dat gaat gebeuren. Nou, deze rijdt in ieder geval op tijd weg. De rood-paarse kleuren. De slang van Italiaanse makelij. Vanochtend nog een testrit vertrokken. Ze beloven beterschap. Ik denk dat we gewoon maar moeten kijken of het... zullen we zeggen in het voorjaar... of dan echt die kinderkuchjes voorbij zijn van de Vira. Ik vroeg ook nog hoe ze aan die naam kwamen. Is het een Griekse godin of zo? Nee... Zelf bedacht. Vira. Daar zit iets van 4 in. Vanuit Rotterdam. Mino remmers was dat vanuit uh, Rotterdam Centraal. 5 voor 9. Het was vooral schrikken. Flink schrikken. Gisteravond voor een paar honderd bewoners van een appartementencomplex in Amsterdam. We moesten hals over kop hun huis uit. toen de brand uitbrak in de parkeergarage onder de woningen. Na uren wachten, het stadhuis kwam rond half negen gisteravond dan het verlossende woord. Ze mochten weer terug naar hun huis. Martijn Benk, onder verslaggever, sprak de bewoners net voordat Dag, ze terugkonden. Kunt u eindelijk weer naar uw auto terug? Ik hoop het. <lacht> We gaan het vragen. Ja. Ja. De parkeergarage is nu weer vrijgegeven. Mensen mogen hun auto die weer uithalen. En dat geeft mij de kans om ook eventjes binnen te gaan kijken. Het stinkt hier in ieder geval nog wel behoorlijk. Ja, uit de plafonds, zijpelt... Het bluswater. En dit is de etage waar de brand geweest is. Hier staan allemaal auto's met een dikke laag roet of as. Wat is het? In ieder geval een dikke, vette, zwarte laag op de ramen en op de daken. En in de verte zie ik wat zaklantaarns in het donker. Dat zijn waarschijnlijk nog wat brandweermensen die hier nog bezig zijn. We zijn bewoners hier. Oh, ik bent bewoner? Ik ben maar even benieuwd hoe de auto erbij stond. We kunnen er niet bij. Ma maakt u zich zorgen? Nou, we leven allemaal nog. Hè? Dus is, uh... Maar uw auto zou in theorie een van de uitgebrande auto's ja, kunnen zijn? dat zou kunnen. Ja. heeft er zelf weinig last van gehad van de brand? Gelukkig wel. Ik, heb, uh, ik ben net even naar binnen gegaan. en uh, Ik had nog wel huisdieren binnen zitten. Een hond, kat, vogel. En die markeren gelukkig ook niks. Wat voor vogel was dat? Een artgeponnis. Die houden volgens mij niet zo van rook. Nee, vogels houden helemaal niet van rook. Dat zijn eigenlijk een van de eerste die uh, het hoekje omgaan uh, ja. als er rook is. Maar hij heeft het overleefd. En er komt ook een meneer aanlopen... Met twee katten. Wemel en Nala. En Wemel en Nala, die moesten er ook uit? Uh, nou ja, de politie zei tegen me, kom maar naar beneden voor de zekerheid. En dan het eerste wat je doet, is deze twee meenemen natuurlijk. Ja. Het is je dier, dierbaarste bezit. Ja. Dus uh, het is belangrijker dan een MacBook, zou ik maar zeggen. Je hebt geen huis? Ja. Wij wonen hierboven, ja. Mag u ook uw appartement erin? Ja, we mogen wel het appartement nemen. We zouden geen water hebben. Dus hebben we hebben net water gekocht. Hoeveel liter? Uh, Een liter nou, of vijf. En het toiletje is het? nog vol met water? To het fletje is nog vol met water. Oké, okay, dus de, de grote boodschap die kan nog weg. Die kan nog weer aan worden. Ja, we kunnen ons nog wassen ook. Dus dat is het voornaamste. Ik zeg al, als we erg stinken, dan gaan we gewoon met z'n allen naar het zwembad. Kijk. Dan maken we er een gezamenlijke, wat verlaten nieuwjaarsduik van. Maar dat blijkt al met zo'n brand als dit. Kom je ineens met alle bewoners in de stoperaten te zitten. En dan zie je echt mensen die je nog nooit gezien hebt. Dat je denkt van oké, okay, woont hij hier ook? Nou dan ga je toch een beetje in de bal En er komen een meneer en een mevrouw aanlopen. De meneer heeft acht flessen water bij zich. En mevrouw loopt achter een kinderwagen. Wie ligt daarin? Dat is mijn dochter. Van hoeveel maanden? Drie. En die moest opeens haar huis uit? Uh, nou, ik was al buiten en ik ging uh, terug naar huis, maar daar kom ik niet meer in, dus. U kan ook niet, uh, ja, want dan moet je een flesje meenemen en dan moet je luiers meenemen. Ik kan niet mee, maar ik had zo'n lieve buurvrouw die heeft het allemaal even voor me gehaald bij de winkel. Heeft ze er veel van gemerkt, denkt u? Nee, we hebben drie uur op het politiebureau gezeten en ze heeft haar ogen uitgekeken en ze is nu uh, als een blok in slaap gevallen, dus ze heeft er niet zoveel van meegekregen. Ja, op de uh, derde maand al op het politiebureau, Ja, <laughs> ja. ja. ja, ja. Allemaal weer thuis slapen. Reportage hoorde u van Martijn Bink. En zo dadelijk na het bulletin van 9 uur praten we u bij over de noodhulp aan Syrië. miljoen Syriërs is verstoken van voedselhulp. De Rode Kruis vertelt wat ze wel kunnen. Gevangenisdorp Veenhuizen wordt met sluiting bedreigd. Nou ja, je moet bezuinigingen realiseren. En, uh, het zit in gebouwen en het zit in mensen. En de Veenhuizers gaan een onzekere toekomst tegemoet. Dat betekent gewoon dat mensen hun baan kwijtraken. Voor het dorp Veenhuizen is dat verschrikkelijk. Deze week in KRO, Goedemorgen Nederland, Bonje in de Baaiers. Elke werkdag tussen half tien en half elf. Radio 1, het nieuws van alle kanten. Hallo, hier Tom de Ridder van MKB Brandstof.